8 uur. Het NOS Journaal. Door Alt Megens. Voormalige F-16-piloot vast vanwege spionage. Noodweer in VS kost zeker 72 mensen het leven. En inspectie noemt opleidingen in Holland HBO onwaardig. Een voormalige Nederlandse F-16-piloot is in maat aangehouden op verdenking van spionage.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 De Rijksrecherche doet onderzoek in de zaak. In juni moet V voorkomen in een pro-forma-zitting. Bij noodweer in het zuiden van de Verenigde Staten... zijn in een dag tijd zeker 72 mensen omgekomen. De staten als Arkansas, Alabama en Tennessee... worden al weken geteisterd door zware stormen, tornado's... onweersbuien en veel regen. De ravage is enorm, huizen zijn verwoest door omvallende bomen... en veel wegen zijn geblokkeerd.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 De minister zei dat de situatie voor jongens in Afghanistan... volstrekt anders is dan voor meisjes... en dat in andere gevallen een individuele afweging wordt gemaakt. Uitzendconcern Randstad blijft goed draaien. In het eerste kwartaal werd 39,7 miljoen euro winst geboekt... 82 procent meer dan een jaar geleden. De omzet nam met 22 procent toe, tot 3,7 miljard euro. Randstad ziet de komende maanden met vertrouwen tegemoet. Er is veel vraag naar uitzendkrachten.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 Het weer in het noorden en midden af en toe zon. Vanmiddag overal buien met kans op onweer. Maar de zon doorbreekt wordt het een graad of twintig. In buien is het een stuk frisser. Morgen kan er nog een bui vallen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Op dag is het overwegend droog en zonnig. ANWB Verkeersinformatie. Het is een ochtendspits waarin niets gebeurt. 22 files bij elkaar, 70 kilometer. Stuk voor stuk dagelijkse files die niet langer zijn dan gebruikelijk.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, in Syrië groeit de weerstand tegen het regime... maar het regime blijft keihard optreden. Nicole Fevers sprak aan de grens met vluchtelingen. De smartphones zijn hot, maar ze zijn ook opmerkelijk vaak kapot. Kwijt of gestolen, merken verzekeringsmaatschappijen. En dan in Holland. Tja, in Holland, dat staat zo langzamerhand voor in de problemen. 40% van de afgestudeerde studenten van vier opleidingen van hogeschool in Holland... hebben een diploma dat hbo-onwaardig is. Dat blijkt uit een vernietigend onderzoek, rapport van de Onderwijsinspectie. Na eerdere problemen met financiële onregelmatigheden... gesjoemel met diploma's, werd Doekle Terpstra aangesteld... om de problemen bij de school op te lossen. Meneer Terpstra, goedemorgen. Goedemorgen. Bestuursvoorzitter bij In Holland. Um, we wisten dat het erg was, maar wist u dat het zo ernstig was? Nou, het is natuurlijk hoe je het wet of keert wel een hele zware conclusie. Uh, en uh, wij hebben als uh, college van bestuur de gelegenheid gekregen om daar uh, ook gisteren naar te kijken. En wij hebben gezegd van ja, het is zoals het is. En uh, uh, niks aan toe te voegen en ook weinig aan uh, af te dingen. En dat betekent dat wij de conclusies uh, zonder voorbehoud accepteren. En in die zin constateren dat we met een stevige erfenis van het verleden zitten. Uh, en dat wij de grote en mooie schone taken hebben om echt de schoonmaak te laten plaatsvinden. En daar zijn wij op dit moment volop mee bezig. Ja, dat klinkt dan wel zeer positief, meneer Terpstra, dat u er wat aan gaat doen. Maar je zal maar zo'n diploma hebben, hè, denk ik dan. Ja, uh, ik, ik deel die conclusie van het kan en mag niet zo zijn dat er diplomas van inferieure kwaliteit worden afgegeven. En uh, de inspectie geeft nu aan dat bij 82 studenten dat in de afgelopen jaren wel heeft plaatsgevonden. Die overigens in een lang studeertraject zaten. Uh, dat is wel van belang hè, om dat ook op, uh, op te merken. Uh, die uh, lang studeerroute zijn wij gestopt. Daar uh, hebben we sowieso al afscheid van genomen. En wij zijn op dit moment met de studentenorganisaties in gesprek om ervoor te zorgen dat met name die 82 studenten die het betreft, uh, dat die ook de kans krijgen om een aanvullend programma te krijgen, zodat ook zij de absolute garantie hebben waterdicht en krimvrij dat het diploma aan de maat is. En wij vinden dat wij uh, die verantwoordelijkheid ook moeten nemen naar deze studenten toe. Dus. Uh, ook het perspectief bieden naar deze studenten toe. Maar meneer Terpstra, het gaat ook om reguliere studenten... Nou, dat betekent dus dat die opleidingen niet voldoen. Er wordt zelfs getwijfeld aan de accreditatie voor vier opleidingen. Twee zouden hem zeker moeten verliezen, al dus het rapport. De bezem moet daar flink doorheen, daar bent u al mee bezig. Gaat u dit nou zelf ook al geconstateerd of is dit nog nieuw voor u? Nee, bij één van die opleidingen hebben we zelf al de conclusie getrokken... dat we daarmee moeten stoppen. Dus die hebben we al in een afbouwscenario uh, geplaatst. Dat gaat in de komende tijd plaatsvinden. Uh, en we hebben ook bij acht andere opleidingen uh, de conclusie getrokken dat we die in de komende jaren gaan afbouwen. Dus we zijn inmiddels als college van bestuur, even ongeacht datgene wat de inspectie nu rapporteert, zelf al heel zwaar bezig met een investeringsagenda of een saneringsagenda, het is maar net hoe je het wil duiden, om uiteindelijk het nieuwe perspectief voor deze hogeschool uit te tekenen. En dat verdient de hogeschool ook, want op heel veel plekken gaat het aanzienlijk beter... dan heel veel mensen denken en veronderstellen. Ja, van die aantal opleidingen wilt u dus helemaal vanaf. En die anderen, daar wordt de kwaliteit beter. Kijk, wij zeggen als college van bestuur, vanaf dit moment moeten wij de absolute garantie geven... dat er geen enkel diploma uh, uh, ondermaat de deur uitgaat En die borging die staat. Uh, dus wat ons betreft is dit vooral een discussie over hoe het was. En, in en het gaat over, uh, niet zozeer over datgene wat er op dit moment gebeurt. Mm. Wat heel belangrijk is, is dat de inspectie ook in het rapport heeft aangegeven... dat het vooral een oordeel is over de stand van zaken bij in Holland vanuit het verleden. Ja. Dan en dat er nu, u... dat er nu het, uh, ook het vertrouwen wordt uitgesproken... in het plan van aanpak van het huidige college van bestuur. Mm, dan zou ik zeggen, trek lessen uit het verleden. Wat is er misgegaan, meneer Terpstra? Is er nou bewust gerommeld... Uh... Um, zaten er gewoon slechte docenten? Wat, wat, is, wat is er misgegaan? Wat is er ik gebeurd? Denk dat je, ik denk dat je in algemene termen kunt zeggen... dat uh, in Holland vooral een resultaat is... van een aantal fusies door de jaren heen. En dat als Het is te groot geworden? Kan, ja, dat als gevolg daarvan heel veel energie is gaan zitten in de organisatie van de hogeschool En dat is de koste gegaan van onderwijs. En wij zeggen nu als college van bestuur, het is van ongelooflijk groot belang dat onderwijs in de regio ook weer centraal komt te staan. En dat docenten ook weer het eigenaarschap krijgen over het onderwijs. En ja. dat, moet, dat, is, dat moet en dat zal ook wat ons betreft de kern zijn van de plannen zoals wij die uh, hebben met deze hogeschool. U bent nu verantwoordelijk voor in Holland. Uh, er is ook onderzoek gedaan naar andere hogescholen. Dat uh, melden wij nog niet. We hebben die informatie nog niet over die andere scholen. Um, ja, dat doet uh, weinig goed. Maar die informatie, te verwachten, die, valt dat te verwachten? die informatie hebt u niet. Die informatie heb ik ook niet. Uh, maar die zal in de loop van de dag wel komen. want wat Ik ga u? dat de Tweede Kamer dat ook van de staatssecretaris zal vragen. Uh, dus ik denk dat wij uh, vandaag een, een debat zullen hebben. Niet alleen over in Holland, uh, maar over het hoger onderwijs. Uh, Want en u ik, verwacht ik dat wel eigenlijk meer scholen zijn waar het mis is. Dat weet ik niet. Dat zou moeten blijken vanuit de rapportage vandaan. Uh, kijk, dat in Holland een hele zware klap krijgt, dat wisten we eigenlijk al wel. Dat wordt nu bevestigd. Uh, dat brengt de hogeschool in zwaar weer. Maar tegelijkertijd vind ik het nogmaals heel erg belangrijk dat de inspectie... Dus stevig vertrouwen uitspreekt in de aanpak waar dit college van bestuur voor heeft gekozen. En dat geeft de burger moed en dat moet ook een goed signaal voor de hogeschool in zijn totaliteit. Ja, meneer heeft u, u was ook van de hbo-raad of bent nog steeds? Nee, daar ben ik niet ben, meer. Ik niet meer, heb op dit moment een contract bij in Holland, zoals u weet. Maar wat doet dit voor het diploma hbo? Nou, niet voor, uh, ja, voor het hbo. Kijk, nogmaals, dit heeft betrekking op uh, een deel van de opleiding. En uh, wij hebben in Nederland 1200 Maar dit straalt wel af natuurlijk, HBO op die andere ook, hè? Uh, wat zegt u? Dat straalt ook af op die andere natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, kijk, het is voor het imago van, uh, van het hbo heel erg slecht. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over de hogeschool in Holland. Het is natuurlijk voor de reputatie heel erg slecht. Uh, maar het is vooral ook van belang om na te denken over hoe kun je nu met uh, verbeterplannen tot een zodanig uh, uh, uh, programma komen. Dat je uh, kunt zeggen van uh, alles voldoet aan de kwaliteitsnormen die aan hogescholen gesteld mogen worden. Hm. En wij zijn daar in ieder geval volop mee bezig. Toekoele staat bestuursvoorzitter bij In Holland. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. Graag gedaan. Goedemorgen. We gaan later trouwens nog eventjes spreken met de landelijke studentenorganisatie, dat zal zijn na half negen. Nu eerst naar Syrië, honderden leden zijn uit de Syrische badpartij gestapt. Ze doen dat uit woede over het ingrijpen van Syrische ordentroepen in Dara. Die schoten de afgelopen dagen tientallen ongewapende mensen dood. Werd met scherp geschoten. De stad is belegerd, er komt maar weinig informatie naar buiten. Er is geen journalist die uh, het land inkomt. Mensen met familieleden in Daraa verzamelen zich bij de grens... tussen Jordanië en Syrië in de hoop dan wat nieuws van geliefden... De uit die belegerde stad te hoeren. Correspondent Nicole Fever sprak met ze. De grens met Syrië, vrachtwagens en een paar personenauto's passeren de slagbomen. Deraa ligt een paar kilometer verderop. Ze hebben geen elektriciteit, geen water en geen communicatiemiddelen. De situatie is niet te omschrijven, zegt de jongeman. Het begon met een groepje jongeren die geïnspireerd door beelden van de Arabische revoluties op de satellietzenders leuzen op de muur kalkten. Ze werden gemarteld. Maar dat was niet de aanleiding voor de opstand, zegt een inwoner van Dera.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 Zijn naam kan ik niet zeggen, zijn leeftijd ook niet. Ik ontmoet hem op een paar kilometer van de Syrische grens. Hoe ik hem zal noemen? Zeg maar Abu, vader, stelt hij voor. De naam van zijn oudste zoon, die meestal volgt naar deze aanduiding, laat hij weg. Want die zoon zit in Syrië met de rest van de familie. Ze zijn omsingeld... Niet alleen in Derra, maar in veel meer plaatsen. Ze doden onschuldige burgers. Alleen omdat ze vragen waar ze recht op hebben. Vrijheid, hervormingen. Het regime wijt de opstand aan buitenlandse inmenging. Onzin, zegt Abu. Het zijn de Syriërs zelf die demonstreren. Ze vragen iedereen die geen echte Syriër is te vertrekken. Abu is zelf Palestijn. Hij maakt zich zorgen om zijn familie, die hij niet kan bereiken. Hij zelf zat het aantal jaren vast in een Syrische gevangenis. Zoals zoveel van zijn vrienden, zegt hij berustend. Zo is het regime. De geheime dienst is overal. Het Syrische volk is ongewapend. Er is geen schot gelost. Het regime schiet op elkaar. Speciale eenheden en het leger raken slaags. Als militairen weigeren te schieten, vuren de speciale eenheden op hen. In Asra gebeurde dat. Rustiger zal het niet worden, in tegendeel. Er ligt bloed tussen de mensen en het regime. Hoe kunnen mensen zwijgen als hun zoon, broer of neef gedood is? De situatie zal eerst erger worden, maar daarna zal het volk zegen vieren. Zo gaat het altijd in de geschiedenis. Zonder bloed en inspanning bereik je niets. Als God het wil, is de overwinning aan het Syrische volk. Als er een nieuwe iPhone uitkomt, dan gooi je de oude gewoon in de wc. En je claimt hem bij de verzekering. Het schijnt vaak te gebeuren. Moet u zo meer over de eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Bij Namtswaan. Ja, deze ochtendspits die verloopt grijs en uh, soepel. Er uh, gebeurt echt helemaal niks. Geen ongelukken gebeurt. En daardoor staat er uh, 100 kilometer file. Veel minder dan gebruikelijk. Bij Amsterdam zijn de files nog aan de lange kant op de A7 vanuit Horen. Voor Knopend Zaandam staat 12 kilometer. En de A9, Alkmaar naar Amstelveen. Bij Knopend Raasdorp, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 8. Wij gaan weer naar Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend aan het ja, recyclen, hè, Joris. Ja, dat komt omdat er in de loop van de dag een, uh, een nieuw recyclingsbedrijf, autodemontagebedrijf, uh, in gebruik wordt genomen. Dat wil zeggen, alles is dan al uh, uit een auto gehaald. Het is al helemaal geschedderd. Het zijn hele kleine pakketjes geworden. En daar in die fabriek uh, in, in Tiel... Uh, worden dan de laatste percentages uh, uitgehaald... om uh, uiteindelijk weer uh, te gaan gebruiken voor, uh, voor nieuwe auto's. Dat is althans het verhaal daar. De staatssecretaris van Milieu gaat uh, die fabriek vandaag... in de loop van de dag uh, uh, uh, aanzetten, in gebruik nemen... Uh, Vijf kilometer van die fabriek vandaan, een autodemontagebedrijf Reuvers in, uh, in Tiel. Hier staan nog redelijk hele auto's, auto's die heel zijn. Hier staan heel veel. Die ja, durven bijna niet aan te raken, vol van olie. Allemaal apparaten die uit uh, de auto uh, zijn gehaald. De olie wordt er daar uh, ergens uitgehaald, de ruiten worden eruit gehaald. En zullen we een beetje naar buiten lopen? Uh, daar wordt uh, het een en ander in een grote bak gegooid. En hebt u ook een, een apparaat wat die auto's veel kleiner maakt, een persapparaat. Uh, Bent u nou blij met die, uh, die nieuwe fabriek van ARN aan de andere kant uh, van het water? Uh, dat het daarmee allemaal beter en groter wordt, zoals zij zelf zeggen. Uh, ik heb daar een gedeelde mening over. Uh, aan de ene kant heb ik het een heel goed initiatief. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat er uh, bij ons veel meer voorwerk gedaan kan worden... Waardoor het eindresultaat van recycling gewoon beter blijft. Het idee is, uh, in, uh, over een paar jaar moet er 95% van, uh, van een auto moet gerecycled worden. Dat is nu 85%. Dat doen zij daar. Dat is goed, zeggen ze. Uh, dat beweren ze wel. Uh, 95% recyclen vind ik een, een, een, een goed iets. Alleen ik vind ook wel de kwaliteit van recyclen moet gehandhaafd blijven. En uh, ik persoonlijk kan daar niet helemaal achter staan hoe ze dat in die fabriek daar gaan doen. Bedrijf Reuvers, u bent meneer Reuvers. Uh, op uw bedrijfnaam uh, staat wel, uh, ook die afkorting van het bedrijf... Uh, uh, wat dan nu in gebruik genomen gaat worden. U bent wel aangesloten bij dat bedrijf. Ik ben uh, 15 jaar geleden opgestaan, ook met de ARN. En ik vind ook dat de ARN in de beginsituatie een hele goede weg in is geslagen. En ook nog steeds hele goede initiatieven heeft. Ik vind alleen dat de PST-fabriek zo geheten... dat die uh, ja, een paar stappen overgeslagen heeft in het hele recyclingproces. En daarmee u een beetje in de weg zit... Uh, mij als recyclaar wel, ja. ja. Ze worden in mijn ogen ook een beetje te commercieel. En het is helemaal geen commercieel bedrijf? Dat zou het niet moeten zijn, nee. Nee, want het, uh, het levert... Uh, het, het bestaat bij de creatie van dat wij allemaal 45 euro betalen... om uh, de auto weer te recyclen bij de aanschaf van, de, van een auto. En nu zijn ze winst aan het maken, is uw idee. Uh, ze zijn winst aan het maken. En ze zijn er eigenlijk ook met, met materialen als, uh, als accu's en, en aluminium velgen en metalen eigenlijk druk aan het maken. Waarvan ik zeg dat is ja, dat hoort in onze brandstage. Niet bij auto Nederland. We gaan zo nog verder over U-Bruns praten. Uh, wel een prachtig gezicht. Vier van die medewerkers uh, die uh, staan te kijken. Op de, en op de achtergrond van wat er hier allemaal gebeurt. En op de achtergrond staan dan hoeveel zullen er zijn. Twintig, dertig, veertig auto's helemaal in elkaar uh, geduwd. Het is op zich wel handig. Als je je auto niet kunt parkeren, dan stop je hem gewoon in zo'n pers. Maar ja, je kunt er niet meer mee rijden. Goed, tien voor half negen is het geweest. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Barcelona won gisteravond de eerste halve finale in de Champions League. In en tegen aartsrival Real Madrid met 2-0. Ibrahim Afellay viel in de tweede helft in bij Barcelona. En hij gaf de voorzet waaruit Lionel Messi de 1-0 maakte. Het was een mooie avond voor de jonge Nederlander. Ik denk uh, 0-2 in, uh, in de halve finale in Bernabeu. Uh, in zo'n wedstrijd, ja, dat deed je op voorhand voor.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 Verzekeraars hebben iets opmerkelijks ontdekt. Op bepaalde momenten in het jaar komen er aanzienlijk meer claims binnen... bij de inboedelverzekeraars dan normaal. Van mensen die hun iPhone in de wc hebben laten vallen... of hun Samsung zijn verloren. De HTC die is gestolen of die ze hebben laten vallen. We gaan er eens even over praten met Fred Treur... van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat is daar aan de hand? Ja, wij hebben een, uh, een database onderzocht. Een uh, database afkomstig van de stichting SIS... Uh, die alle claims van Nederlandse de verzekeraars bijhoudt en die hebben door de tijd heen uh, geanalyseerd en als je dan de momenten bekijkt waarop er een nieuwe smartphone uh, werd geïntroduceerd en dan in het bijzonder die uh, iPhone 3, uh, 3GS en iPhone 4, dan zie je een enorme toename van het aantal claims, in het bijzonder op uh, huiselektronica verzekeringen. Dus ja, dat is een opvallende, opvallende piek in de data. Ja, dat is ook een manier om weer aan een nieuwe telefoon te komen natuurlijk. Klopt. Klopt, dat doet vermoeden dat ja, veel mensen uh, ja, toch uh, uh, een claim indienen die niet helemaal uh, terecht is. Hm. Enorm veel meer, meneer Treuwe. Hoeveel is dat? Nou, als je bijvoorbeeld op die verzekeringen kijkt... dan heb je gemiddeld uh, per maand zo'n 40 tot 60 uh, claims uh, die we zien in de database. Maar als je dan kijkt nou, bij de introductie van de iPhone 4 waren dat er bijna 160. Dus dan heb je het over een factor 4... Bijna meer. Ja. En dan moet ik wel zeggen dat uh, er ook sprake is van een seizoenspatroon. Uh, want die telefoons die werden dan ook nog eens geïntroduceerd uh, rond de zomer. En mensen gaan op vakantie. En op vakantie gebeuren er soms eerder wat ongelukken of worden wat dingen gestolen. Maar zelfs als je voor dat seizoenseffect corrigeert. dan uh, kun je nog stellen dat er een factor anderhalf à twee keer zoveel claims zijn. En ja. dat dus, uh, blijft een opvallende piek. En weet u wat er met die claims gebeurt? Nou ja, ik kan uh, uit de data niet aflezen in hoeverre de claims zijn uh, gehonoreerd of afgewezen. Of ja. dat er inderdaad fraude. ...gedetecteerd is. Dus uh, ik zie alleen de claims die zijn, uh, zijn binnengekomen. Ja, en kennelijk zijn de verzekeraars hier nog niet van bewust. Mensen komen daarmee weg. Nou, nu, uh, nu wel dus. Ja. En uh, <laughs> dat is uh, wat dat betreft ook uh, input om uh, ja, wat, wat gerichter eventueel in de, in de preventieve sfeer te werken als het gaat over fraudebestrijding. En uh, recent hebben we natuurlijk ook de introductie van de, de nieuwe iPad uh, gekregen, de iPad 2. Ja, die past dan weer niet zo makkelijk in te letten. Uh, nee, die moet je op een andere manier uh, misschien uh, wegmoffelen. Maar uh, nee, kijk, voor verzekeraars is dat natuurlijk het uh, moment om dan wat extra alert te zijn. Hè. Wellicht iets meer uh, te controleren dan, uh, dan normaal. Uh, kijk, je gaat in principe uit van de goede trouw van de klant. Uh, maar uh, op dat soort momenten ben je extra alert. En dat, uh, dat helpt uh, dat inzicht uh, krijgen mede door dit onderzoek wat wij gedaan hebben. Duidelijk, Fred dank van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Zijn oma kreeg voor haar huwelijk in 1947 van het volk 500 blikken ingemaakte cadeau. Heel lekker. En ze er nog van. <laughs> Prins William besloot de regie rond uh, het verwachte geschenk in eigen hand te nemen. Hij richtte een fonds op waar mensen geld naar kunnen overmaken. Opbrengst verdelen, Kate en William onder 26 goede doelen. Een van die doelen is Dance United. Jongeren die met school stoppen en dreigen af te glijden, worden via een intensief dansproject op het rechte pad teruggezet. Verslaggever Karen Albert ging maar eens kijken bij Dance United. Het is vakantie en de dansstudio ligt er nu verlaten bij. Ismael van 15 wil desondanks wel even een demonstratie geven. Op de muziek waarop hij een week geleden afgestudeerd is. Twaalf weken heeft hij keihard gewerkt. Ismaël is geen liefertje. Net als de andere dertien jongeren die met hem meedansten... is hij opgehouden met school en kwam op een gegeven moment met de politie in aanraking. Hij kreeg de keus. Of iets van zijn leven maken of... Six months... Not niet get into met de the de polissen En mijn werkzaam vond dat Dance United company... Hij besloot te gaan dansen en Dance United gaf die mogelijkheid. mits ze allemaal serieus meedansen. Het is niet de bedoeling dat ze hier de kantjes ervan aflopen. Ja, yeah, it's it's a highly disciplined, very intensive course. Michelle, manager bij Dance United. We won't accept anything but the young person's very best... Dus so in order for that to happen, there has to be structure and discipline uh, and sheer hard work. Alles draait hier om discipline en hard werken en ritme en regelmaat. Ze moeten hier zijn op tijd, ochtends, en ze moeten hun best doen. En dat twaalf weken lang. Maar na drie weken al werpt dat zijn vruchten af, want dan is er voor het eerst een voorstelling. En dan merken de jongeren opeens waarvoor ze het allemaal gedaan en gelaten hebben. Want opeens krijgen ze applaus en ze groeien, ze krijgen zelfvertrouwen... En dan weten ze, hey, ik heb meer in mijn mars dan ik van tevoren dacht. En dat is precies wat Dance United wil. Dat ze gewoon goed presteren. Niet zomaar een beetje een leuk voorstellingtje, Nee, het moet echt kwaliteit zijn. Dit is een van de projecten uitgekozen door uh, William en Catherine om hun huwelijksgeld aan over te maken. Uh, wat dacht u toen u dat hoorde? Well, I was really surprised. I was very surprised because I don't know how we got to appear on the list, but we were. We waren heel erg verbaasd, heel erg verrast ook. Want hoe kwamen wij opeens op die lijst van het Koningskoppel terecht? Geen idee, maar we zijn ontzettend vereerd. Want dit is erkenning. Erkenning voor het goede werk wat we hier doen. Erkenning voor onze resultaten. Hij heeft ze enig idee op hoeveel geld ze kan rekenen uit het Koninklijke Fonds straks. I have no idea. I have no idea at all how much to expect. And I think that what we're really focusing on at the moment is the, the recognition that it gives nee, us. Ze heeft geen enkel idee. Um, en ze zegt ja, het belangrijkste is ook eigenlijk de erkenning die we krijgen. Het is eigenlijk een soort koninklijke goedkeuring voor deze opleiding. Maar natuurlijk, al het geld wat komt, is ontzettend welkom. En zeker in deze tijden van bezuinigingen, waarin het allemaal financieel erg krap is, is elke cent eigenlijk welkom. And obviously in today's climate with all the cuts. En difficulties that people are feeling financially. Ismaël, kan je beschrijven wat dancing means voor je? Ik kan het like een nieuw dream. Ik like to be a professional danser. Wilt u het paard dus iets schenken? Maak dan geld over naar de Prince William en Miss Catherine Middleton Charitable Gift Fund. En kom alsjeblieft niet met Ananas aan.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 NOS journaal Houd F-16-piloot vast voor spionage en 80.000 huishoudens in de schulden. Goedemorgen, half negen geweest. Ik ben al Megens. Een Nederlandse piloot, een F-16-piloot, ex-F-16-piloot, is in maart aangehouden op verdenking van spionage. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de voormalig kapitein van de luchtmacht, Chris V., een of meer staatsgeheimen heeft gelekt of daar voorbereidingen toe heeft getroffen. Door hem wil niet zeggen of de verdachte zaken wilde doen met een man uit Wit-Rusland, zoals de Telegraaf schrijft. Volgens die krant is de Wit-Rus ook aangehouden. De voormalige F16-piloot zou in financiële problemen zijn geraakt nadat hij was vertrokken bij Defensie en wilde toen samen met investeerders vliegveld Twente redden. Maar dat is mislukt. De Rijksrecherche doet onderzoek en in juni moet Vee voorkomen. Noodweer heeft in het zuiden van de Verenigde Staten... aan een groot aantal mensen het leven gekost. Afgelopen 24 uur zijn zeker 72 mensen om het leven gekomen. Tornado's, stormen en andere weer zijn ze wel gewend in het zuiden van de VS. Maar zo erg als het nu is, komt niet vaak voor... zegt gouverneur Bentley van de staat Alabama. Er zijn few times in mijn leven en in uw leven... dat je een outbreak van tornado's, long-track-tornado's... zoals like we right nu hebben, in deze tijd. De staten Arkansas, Alabama en Tennessee hebben de noodtoestand uitgeroepen zodat ze een beroep kunnen doen op noodhulp van Washington. Vier opleidingen van in Holland zijn door de onderwijsinspectie HBO onwaardig verklaard. Het zijn bedrijfseconomie en media en entertainment management in Haarlem en commerciële economie en vrije tijdsmanagement in Diemen. Die opleidingen krijgen waarschijnlijk een boete. De opleidingen die niet goed genoeg zijn, worden niet langer aangeboden. Bestuursvoorzitter Terpstra. Uh, dat is niet goed. Die gaan we afbouwen. Zoals we ook een aantal andere opleidingen van in Holland gaan afbouwen. Omdat wij een heel stevig saneringsplan hebben uh, aangekondigd... waar op basis daarvan uh, de kwaliteit van de diplomas geborgd moet zijn. Die opleidingen stoppen. Eerder bleek al dat langstudeerders via een makkelijke route aan een diploma konden komen. Maar nu gaat het om reguliere studenten. 40% van de studenten van de genoemde opleidingen kreeg ten onrechte een diploma. Zometeen na de reclame een gesprek met de studenten zelf zijn reageren op de uitkomsten van het rapport. Het aantal Nederlanders dat schulden heeft blijft groeien, waren het er vorig jaar nog 53.000. Dit jaar klopten 80.000 huishoudens aan bij de gemeente voor hulp. De vereniging voor schuldhulpverleners is bezorgd over die groei. Volgens die vereniging eh, wordt de groei vooral veroorzaakt door de crisis en de gedwongen ontslagen. Opvallend is dat steeds meer specifieke groepen aankloppen, ouderen bijvoorbeeld en jongeren onder de 25. Meer dan 200 leden van de Syrische Baatpartij van president Assad hebben hun lidmaatschap opgezegd uit protest tegen het geweld dat gebruikt is tegen demonstranten. In een verklaring zeggen ze dat ze gezamenlijk opstappen na het gewelddadige optreden van leger en politie. Daarbij vielen honderden doden en gewonden. En het Chinese volk is geteld. Van 2000 tot 2010 is het aantal Chinezen met 6% gegroeid. Dat betekent dat er nu ruim 1,3 miljard Chinezen zijn. Maar dat aantal lag niet in de lijn der verwachting, zegt correspondent Wouter Zwart.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 De kinderen geboren natuurlijk nu door de een kind politiek. Terwijl zeg maar, door de hogere kwaliteit van leven tegenwoordig in China... de mensen wel veel ouder worden. Het aantal 60-plussers in China is nu al ruim 13%. Maar in heel veel steden, zoals bijvoorbeeld Shanghai... is dat aantal al 23%, bijna een kwart van de bevolking is daar boven de 60%. Vergrijzing is dus een probleem, ook verstedelijking. Tien jaar geleden woonde ruim een derde van de Chinezen in de stad. En nu is dat al bijna de helft. En dat was het nieuwsoverzicht.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 Er zijn ook weinig bijzonderheden. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven is het wat drukker. Er staat bij Bokstol Noord 7 kilometer. Ten noorden van Amsterdam op de A7 vanuit Hoorn voor knooppunt Zaandam 9 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusden 7 kilometer. U hebt een AOW-pensioen en u gaat samenwonen. Kan dat? Ja, natuurlijk. Maar het kan van invloed zijn op de hoogte van uw AOW.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 Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een zitplaats, een krantje, een kopje koffie. Zo gaat de treinreiziger het liefst iedere ochtend naar zijn werk. Maar de werkelijkheid is vaak anders. Volle perrons, geen zitplaatsen en koffie kunnen we ook wel vergeten. Ineke van Gent van GroenLinks heeft de oplossing.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 Keer, dat dan de daluren van het openbaar vervoer beter bezet worden. En waarom de studenten en niet bijvoorbeeld werknemers? Nou, ik heb zelf ook voorstellen gedaan voor werknemers. Want u weet, uh, ik ben heel erg van de flexibele arbeidstijden... en mogelijkheden om thuis uh, te werken. Daar ben ik ook mee bezig, maar dat is niet uh, voldoende. Ja, en ik dacht, uh, ik wil toch weer eens uh, gaan meedenken... hoe je nou de reizigers wat meer kunt uh, spreiden. Hoe je ook, zeg maar, het personeel van de onderwijsinstellingen... Uh, dan na de spitsen uh, een aantrekkelijke kaart uh, kan geven voor het uh, OV, hè, zodat zij ook op een uh, goede manier... Uh, in de daluren kunnen reizen. Ja, dus ik zou heel graag uh, zien dat de minister van Infrastructuur... dit opneemt met de minister van Onderwijs. En we eens gaan kijken ja, of hier mogelijkheden liggen. Ja, en nu dacht de studenten dat die zijn als groep makkelijk te bewegen? Nou, ik denk dat dat niet zo'n groep is... Uh, die echt nog in de 9 tot 5 uh, mentaliteit zit, zeg maar, uh, van overdag. Hm. Het moet vrij eenvoudig, uh, of vrij eenvoudig uh, zijn. Maar kijk, die colleges die gaan natuurlijk uh, gewoon uh, door... Uh, uh, het is ook niet de bedoeling dat er minder les gegeven gaat worden. Nee, maar wel later dus, en dan heeft het ook consequenties voor al het personeel. Ja, het heeft consequenties voor het personeel. Maar laten we dat nou eens rustig met elkaar gaan bespreken. Want het kan heel goed zijn dat een grote delen van het personeel... dit heel erg plezierig uh, vinden. Zij kunnen comfortabel uh, gaan reizen in de daluren. Zij hebben ook smorgens wat meer tijd... bijvoorbeeld om hun kinderen naar school te brengen... of uh, ja, andere arbeid- en zorgcombinaties uh, nog uh, te doen. Ze hoeven niet in de file te gaan staan... Met de auto, want ze kunnen heel voordelig met het openbaar vervoer. Dus het mes snijdt aan meerdere kanten. En het geldt voor alle studenten, mbo, hbo, universiteiten. Nee, universiteit. ik heb uh, aanvankelijk, ik heb nu eerst gezegd... Van, laten we eerst eens kijken naar de hbo en universiteiten... Uh, wat daar uh, mogelijk is. Nou, en wellicht is het ook voor een aantal mbo-instellingen... een heel aantrekkelijk idee. Hartelijk dank, mevrouw van Gent. Graag gedaan. Ineke van Gent hoorde u van GroenLinks. En door naar Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend aan het recyclen. U heeft dat eerder al gehoord. Maar um, hij is bij een nieuwe recyclingsfabriek. En niet iedereen is daar blij mee, hè Joris? Nee, hier vijf kilometer van die fabriek vandaan bij de auto-recyclers um, ja, zijn het ook. Het demontagebedrijf Reuvers. Denken ze: van ja, dat is allemaal wel mooi. Uh, wat daar vijf uh, kilometer verderop gebeurt. Alleen ze houden zich niet helemaal aan de regels. Uh, de regels die 10, 15 jaar geleden misschien wel goed waren. Maar nu gaan ze gewoon uh, te ver. Want u vindt eigenlijk ook, meneer Reuvers, dat, uh, dat ze daar dingen gaan verbranden. die nog gerecycled kunnen worden. Terwijl het idee was, we starten die fabriek om veel meer van auto's te recyclen. dan uh, tot nu toe het geval is. Nou, mijn mening is dat ze uh, die 95% recyclingpercentage wel gaan halen. Alleen is dus het niveau en het eindproduct van het recyclen een beetje verwaarlozen. En, en ik vind recyclen is een product hergebruiken. En als het echt niet anders kan kun je hem gaan verbranden of gaan starten. Maar niet uh, al gaan verbranden terwijl het eigenlijk nog hergebruikt zou kunnen worden. Een uurtje geleden was ik in de fabriek. Het is een prachtige fabriek, hoge hallen. Mooie kleuren ook uh, van, de, van de installaties die daar zijn. En uiteindelijk komen er stukjes uit die dan weer hergebruikt gaan worden. en weer gebruikt kunnen worden in een, in een nieuwe auto. Dat doet u ook. Uh, wat doen zij dan uh, uh, uh, niet goed in uw idee? Nou, er komen inderdaad een aantal fracties uit die hergebruikt kunnen worden in een auto of in andere producten. Alleen er gaan ook een aantal materialen, dat gaan de verbrandings in of die worden gestort. En mijn mening is, als je het voorwerk doet in de auto... al dan wel of niet prijstechnisch duurder, dat, dat, dat is een afweging voor iedereen. Maar als je dat van tevoren zou doen, dan wordt het product wordt gewoon beter. En beter hergebruikt. En mijn mening is dat dat uh, ja, in de recycling, in de recycling van, dat, dat beter is. Hier wordt glas uit een, uh, uit een auto gehaald. Dat is dat, toch wel leuk dat je dat gewoon kunt doen, hè? Voor je werk, deze gewoon eruit slaan. Ja, inderdaad. Dat kan ik me voorstellen. Wel leuk werk. Um, um, u zit, bent ook aangesloten bij, bij ARN. Ja. Um, en uh, bij één bedrijf. En nu hebt u bedacht, van, omdat ik er tegen ben, start ik een ander bedrijf. Uh, niet zozeer omdat ik er tegen ben, maar omdat ik ook een beetje onafhankelijk wil zijn van de ARN. Uh, heb ik een tweede bedrijf opgericht wat, wat geen lid is van de ARN. En zo probeer ik mijn, ja, mijn, mijn marktkans in de toekomst een beetje te vergroten. Dat is helder. Nou, ik ga met het verhaal van u weer uh, het kanaal over vijf kilometer verderop... naar die fabriek die vandaag uh, in gebruik genomen gaat worden. Om hier nog eerst even één ruit te zien die, in, uh, die ingeslagen wordt. Diploma's van de hogeschool in Holland zijn niet altijd evenveel waard. Wat de studenten daarvan vinden, hoort u zo dadelijk na de verkeersinformatie. Bij de ANWB bij Slaan. De weersverwachting kwam niet uit. Het is gewoon droog gebleven tijdens de ochtendspits. En daardoor loopt ook de spits erg rustig. 90 kilometer alles bij elkaar. Bij Amsterdam staan nog de meeste files. Op de A7 vanuit Horen, Zaandam. Daar staat tussen Purmerend en knopend Zaandam 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bijna 40 van de afgestudeerden van vier opleidingen... van de hogeschool in Holland hebben een diploma dat HBO onwaardig is. Dat blijkt uit een verniedigend rapport van de onderwijsinspectie. De opleidingen Bedrijfseconomie in Haarlem... Commerciële Economie in Diemen... Media en Entertainment Management in Haarlem... en Vrije Tijdsmanagement in Diemen... krijgen daarom waarschijnlijk een boete. En misschien wordt de um, accreditatie wel ingetrokken. Joris de Bij heeft Media en Entertainment gestudeerd... aan de Inholland in Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij begrijpen dat jij in Los Angeles zit. Wat dacht je? Ik vertrek maar naar L.A. Daar kennen ze de opleiding niet. Nou, dat heeft allemaal andere redenen, maar dat is wel in dit geval even een extra uh, pluspuntje, misschien. Wat dacht je toen je het nieuws hoorde? Ja, dat is wel uh, zuur om te horen dat uh, een opleiding waar je vier jaar lang hard aan gewerkt hebt. Uh, ja, dat het eigenlijk zo'n uh, zo vernietigend rapport, om je daar te aankomt. En ja, dat het. Mensen, toch wel heel anders. Van oh ja, je hebt ook in Holland gezeten. Dat is die opleiding waar je zo'n diploma uh, kan krijgen. Zo'n stempel krijg je nu wel een beetje uh, opgedrukt. gedrukt. Had je zelf tijdens, tijdens de studie niet het gevoel van hier klopt iets niet? Want, wat, wat ben ik hier aan het doen? Nou, ik, ik heb zoiets echt gehad. Ik heb, een, uh, ik heb de opleiding met veel plezier uh, gedaan. Uh, veel docenten uit het werkveld, de televisie, evenementen, muziekwereld, waar, waar ik veel van geleerd heb. Um, tijdens het afstuderen ook een uh, ja, goed dik rapport geschreven, veel uh, werk aan ge, ge, ge, uh, ja, gedaan, ingezet. In, in maar um, ik, ja, af en toe hoorde je wel eens een verhaal dat iemand een versnelde route in, in zat omdat hij dan al in het zes en een halve jaar zat van, van de opleiding. Dus die wou het eigenlijk wat sneller afronden. En, dat hij met heel wat minder pagina's er wel dan vanaf zou komen. Mm, dus er zijn, je hebt verhalen gehoord van mensen die inderdaad een hele dunne scriptie hebben ingeleverd? Klopt. Ja. En toch een diploma kregen? Ja, klopt. En dan denk je wel even van ja, mm, oké, okay. uh, opvallend, maar goed ja, uh, aan de ene kant doe je het ook voor jezelf en uh, ik weet van mezelf dat ik uh, ...hard gewerkt heb en uh, ik denk dat ik die opleiding of die diploma wel verdiend heb. Oké, okay. nou je zit in ieder geval in Los Angeles, dus je zal er niet zo heel veel last van hebben op dit moment. Dank je dat je ons even te woord wilde staan, jongens. Graag gedaan. Gaan we gaan verder over praten met de voorzitter van het interstedelijk studentenoverleg, Iso Guy Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u hiervan als u dit verhaal bijvoorbeeld ook zo hoort? Is dit schadelijk voor de studenten, de al afgestudeerden met name? Uh absoluut. Kijk, wat, wat, wat, wat nu eigenlijk bevestigd wordt, is dat er mensen op de arbeidsmarkt terecht zijn gekomen met een diploma dat niet hbo-waardig is. En dat is natuurlijk wel uh, dat, dat is problematisch. Dat is uh, uh, voor het hbo in algemene zin is dat heel lastig, maar dat is zeker ook, en dat is ook voor ons heel erg belangrijk, voor de studenten die de afgelopen jaren zijn afgestudeerd, met zo'n diploma dat mogelijk niet legitiem is of discutabel wordt bevonden, ja, daar moet gewoon wel een oplossing voor komen. Ja, maar wat voor oplossing denk ik dan? Hè? Want uh, bedoel, we spraken net even, Joris, die hoorde dat, uh, die zit dan toevallig in Los Angeles, die zal er niet zo heel veel last van hebben... maar als hij in Nederland zou solliciteren... en de werkgever ziet dat, dat hij in een Holland... Die, juist die opleiding heeft gedaan... waar iedereen zo gemakkelijk uh, een diploma heeft gekregen... dan denk je toch als werkgever ook wel twee keer na... voordat je zo iemand aanneemt. Ja. Dat was je niet zo eenvoudig op, volgens mij. Tuurlijk, ik hoop natuurlijk ook dat er altijd iets verder wordt gekeken dan alleen dat papiertje en ook naar capaciteiten wordt gekeken. Maar in alle eerlijkheid hebben ze wel de schijn tegen zich. Uh, we hebben het afgelopen uh, jaar natuurlijk al eerder gesprekken gehad uh, met in Holland, wat nu te doen met die mensen van de MEM-opleiding die last hadden van imago-schade. En ja, daar lopen nu gewoon gesprekken over. En wat we willen bereiken is dat die studenten, dat geven die mensen, die groep van de MEM geeft dat ook zelf aan, die willen nog een minor volgen of een ander, een legitiem alternatief afstudeertraject om. Mm dat diploma toch uh, ja, te repareren. En wat is de MEM even voor te duiden? De, de MEM is de Media Entertainment oh, okay. Management. En dat is die opleiding waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. In Holland uh, heeft maatregelen aangekondigd. U hoorde dat uh, Douglas Terpstra eerder deze uitzending ook vertellen... om dat te voorkomen. Gaat een aantal opleidingen afstoten, misschien wel acht of negen. Anderen de kwaliteit verbeteren. Heeft u er vertrouwen in die reorganisatie? Uh, ik, ik denk dat in Holland inmiddels heel erg goed weet waar de pijnpunten zitten... En maar maar nu nog oplossen? Maar het oplossen, dat moet natuurlijk nog blijken. En uh, waar eigenlijk nu uh, de grootste zorg in zit, is we hebben in het Nederlands onderwijs we hebben we kwaliteitswaardborging. Uh, die moet garanderen dat die diploma's die worden afgegeven, ook dat niveau hebben. En wat je dus nu ziet als dit binnen één instelling op zulke grote schaal kan gebeuren, dan begin ik toch ernstig te twijfelen of dit niet in meer. Uh, uh, of zit ook in meer instellingen ja. het geval? Is ja, maar dat, we, dat weten we in de loop van de dag. Hè? Want de inspectie heeft naar meer hogescholen gekeken. Niet alleen naar In Holland, ook naar twee universiteiten. Vreest u wat er komt nog vandaag? Ja, ik, ik, ik, ik vrees het wel. Kijk, uh, wat in het rapport van In Holland zit. Uh, uh, uh, ik, ik, heb dat van, ik heb dat van uw redactie heb ik dat gekregen. En wat ik zo heel snel allemaal erin lees, is toch echt dat er wordt gesproken van een. Uh, ja, er is een wet hoger onderwijs. Die wordt helemaal niet nageleefd. En blijkbaar kan dat. En er worden genadezesjes gegeven aan studenten. En ja, ik vrees dat we toch te maken hebben met een cultuurprobleem. En dat moeten we in beeld gaan brengen. Ja, Volgens de Derbse heeft het te maken met de vele fusies die uh, plaats hebben gevonden. Dat er te veel de nadruk is komen te liggen op de organisatie. Dat men het daar te druk mee heeft gehad. Zou dat kunnen? Um, nou ja, het, het, het, het, het kan inderdaad ook met het bedrijfsmatige te maken hebben. Hè. Kijk, er wordt, er wordt veel te veel afgerekend op resultaten. En dat onderwijs gaat om studenten. En dat gaat om docenten. En dat gaat niet erom dat per se een docent ervoor moet zorgen... dat 80% van alle studenten afstudeert... Of ja. De studenten zo snel mogelijk afstuderen. De menselijke maat is wat dat betreft uh, verdwenen, zegt u? Ja, het, en, het, en het gaat om onderwijs. En het gaat niet om, om dat bedrijfsmatige wat er nu okay. overheen hangt. Goed. Dank dat u ons zo snel te woord wilde staan en het rapport even door wilde lezen. Guy Hendricks, voorzitter van het Interstelijk Overleg. Een beetje geleden werd het hunebed in Diever zwaar beschadigd door onbekenden. Die hadden er vuur gestookt tussen de stenen. En nu heeft de Drentse Statenlid van de Partij van de Arbeid, Albert Huizing... de oplossing om vernielingen aan hunebedden te voorkomen. Meneer Huizing, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u doen? Nou, het is wel een hele rigoureus, hè, zoals je er allemaal aan konden. Maar het is inderdaad waar. Zo heb ik het ook opgeschreven. Dat klopt. Ja, en wat is het dan? Wat wilt u? Uh, ik heb er in mijn column ges uh, geschreven uh, voor het Partijplaats van de Partij van de Arbeid... Heb ik aangegeven van, uh, dat, uh, uh, in mijn beleving, wanneer uh, hunenbergen regelmatig worden, uh, worden vernield, uh, althans een poging daartoe wordt gedaan, en daar is in die, in die verspraken van, uh, dat je dan maar een hele rigoureuze maatregel uh, moet, uh, moet nemen. En dat je dan, wat mij betreft, de zaak maar onder het zand moet zetten. Zand erover. Juist. Net als, als vroeger. Uh, zoals, het, ja, zoals het vroeger was, zou je kunnen zeggen, ja. Mm. Ja, nou, dat, dan, wat heeft het dan nog voorzien om die dingen te laten staan? Want niemand kan ze dan meer zien. Nee, maar als ze kapot zijn ook niet, Ja, dan kun je ze nou zien. Dan kun je zien uh, van, uh, hoe het mogelijk zou, uh, geweest zou kunnen zijn. Maar ja. dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mm. Want... En ik geef ook onmiddellijk toe, hoor, dat het is heel rigoureus. Je moet het ook niet voor alle 52 doen, want dat, dat, zoveel zijn dat er drie. Hier. Maar je zou dat moeten doen voor, uh, voor die, uh, in die situaties uh, waarin het uh, hopeloos is om um ze uh, goed, uh, in goede staat te houden. Harry Wolters van het Hunebedcentrum in Borgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt weer een terp. Goed idee? Nou ja, weet ik niet. Het is een oplossing die af en toe voorbij komt als er weer eens een hunebed vernieuwd wordt. Helaas gebeurt dat af en toe. Eens in zoveel jaar dan ja, wordt of een fusie ondergestookt of uh, wordt besmeurd met gravity. En ja, dan is een radicale oplossing inderdaad uh, zand erover. Maar we zijn er niet voor. Er zijn toch zo'n miljoen toeristen die uh, per jaar uh, de hunebedden bezoeken. En we willen ze graag toch publiekelijk houden. Het is een belangrijk uh, icoon voor Drenthe. We moeten gewoon zorgvuldig mee omgaan en af en toe, ja, dan binnen die miljoen mensen zit er eens een keer iemand die hem helaas vernielt. Ja, en... dat is dan jammer, zegt u eigenlijk, binnen de Wolters. U ja, wilt ze publiek ja. houden en dus geen zand erover? Zijn er geen alternatieven denkbaar? Nou, een hek omheen of Een hek omheen zetten, ja? maar ook dat vinden we geen oplossing. Een zijn camera vaak... misschien? Ja, moet je met een boom hangen. Ja, is ook zo wat, <laughs> dus ik denk dat die ook snel vernield wordt. Het probleem is natuurlijk van ja. ja, die op liggen meestal op een vrij afgelegen punt waar ook geen toezicht op is. Ja, meneer Huizing, dus mensen kunnen hun gang gaan, zegt u eigenlijk? Ja, dat denk ik wel, want tenminste voor zover ik ze allemaal ken, dan ligt het toch vrij geïsoleerd. En van een sociale controle daarop is nauwelijks sprake. Maar dan kun je er toch een hek omheen zetten, meneer Huizing? Ja, maar een hek is een uitdaging. Oh, is dat zo? Ja, een bult zand ook natuurlijk. Ja, daar kun je erin maar er gebeurt er verder niks. Dus uh, dat, dat is het punt. En dit is, is ook niet mijn bedoeling. Want, uh, het, het wordt nu een beetje een beeld opgeroepen van... Uh, van alles onder het zand. Maar dat uh, wil ik bepaald niet. Het gaat mij alleen om situaties waarbij waar, uh, bij herhaling is geleken... van uh, dat er dus wat aan de hand is. Maar blijkt. meneer Huizing, uh, wat, wat meneer Wolters zegt... Van, nou ja, dan is dan maar zo dat het af en toe voorkomt, dat wens u niet te accepteren? Zo. Nee, dat vind ik niet. Want, punt 1, vind ik het doodzonde. Laat even daarvan. Maar, punt 2, zegt van, je moet zulke soort zaken ook met één respect behandelen. Het heeft dus een voorgeschiedenis. Meneer Huizing en meneer Wolters, wat dacht u ervan als u eens samen gaat zitten met een kopje koffie en daar eens over gaat praten met elkaar? Nou, dat lijkt me een uitstekend idee. En wie weet komen we tot een oplossing. Maar uh, ja, het is helaas van alle tijden. En uh, soms moet je ook accepteren dat, uh, dat, dat dingen helaas uh, vernield worden. Het gebeurt niet met grote regelmaat. Okay. Uh, heel af en toe. Geen paardenmiddelen, zoals deze zegt u eigenlijk, nee, nou, voor willen dit soort kleine We willen het uh, graag voor een groot publiek uh, toegankelijk maken en houden. Okay. En het is van alle tijden dat helaas af en toe uh, ja, vernielzucht optreedt. En uh, ja soms, soms moet je dat ook maar accepteren. Het is maar Ik vind het te radicaal om... Om mijn hand over te gooien. Harry Wolters, adjunct-directeur van het Hunebed Centrum in Borger. En Albert Huizing, dank u ook van de P van de A in Drenthe. Dag. Dag. Bijna vijf voor negen. Drie multinationals en wereldspelers met een beursnotering in Amsterdam... kwamen vanochtend met kwartaalcijfers. Unilever, Shell en Randstad. Financieel redacteur André Meijnema is hier. André, maar beginnen met Randstad. Gezien toch als barometer voor de economie. Want als het goed gaat met de uitzenders gaat het goed met alles in de economie. En hoe gaat het met Randstad? Nou ja, Of het goed gaat met alles is het een beetje de vraag natuurlijk. Maar in ieder geval, het gaat goed met Randstad. Omzet zagen ze met 22% toenemen tot ruim eh, 3,7 miljard euro. Netto winst steeg met 82. 100%. Ze kwamen natuurlijk uit een dal met z'n allen. En wij met z'n allen trouwens. Sterke groei merken zij op in veel markten. Met name in Duitsland, Frankrijk en Noord-Amerika. Daar zie je echt dubbele cijfers groei zoals dat heet. In Nederland slechts 7% groei. Is wel een beetje laat cyclies. Wijkt dus af van dat, dat soort landen. Maar merken zij ook wel bij ons dat er een afnemende vraag is... naar tijdelijk personeel bij overheid en publieke sector. Want we moeten bezuinigen, er moeten ambtenaren uit... en dus ook minder vraag naar tijdelijke werknemers. Wel denken zij dat de sterke vraag naar uitzendkrachten... in een aantrekkende economie en ook in een onzekere economie altijd goed is. Want als de economie onzeker zich ontwikkelt... dan denken werkgevers vaak, eh, laat ik maar tijdelijk personeel inhuren... geen vast personeel, en daar profiteren dus bedrijven als Randstad weer van. Oké, okay. um, ook even naar Unilever, bekend van de soep, sausen, de zeep. Um, die zijn niet meer... Met echte kwartaalcijfers gekomen, André, maar met een zogenaamde trading update. Wat is dat? Ja, dat zijn de omzetontwikkelingen. Dus niet zeg maar de cijfers helemaal onderaan de streep, maar uh, hoeveel omzet hebben we gedraaid, welke sectoren, hoeveel percentage uh, groei hebben we links en rechts uh, doen uh, geboekt. Dat? Uh, dat doen wel meer bedrijven. Uh, het verrast mij ook een klein beetje, want ik had denk ik ook wel normale kwartaalcijfers verwacht van nu in de leven, maar ze kwamen dus dit keer met een, uh, een trading update, zoals dat heet. Okay. En wat ze zien. Uh, dat zien ze bij Unilever. Dat is natuurlijk een enorme reus in de wereld van, van zeep en voeding en dergelijke. Inmiddels midden nummer drie in de wereld. Omzetgroei 7% naar 10,9 miljard euro in drie maanden tijd. Omzetgroei vooral in de opkomende markten. Moet je denken dus in Azië en Latijns-Amerika. In, Latijns in West-Europa zien ze juist een omzetdaling van bijna 3%. In Azië bijvoorbeeld een omzetstijging van bijna 9%. Ze blijven wel wat achter wanneer het om die groei gaat... Uh, vergeleken met de concurrenten als Danone en Nestle en Rekker Bankheiser. Toch zien ze wel uh, groei, uh, ondanks dat ze te maken hebben... en veel last hebben van de stijgende grondstof- en voedingsprijzen. Uh, bijvoorbeeld uh, die grondstofprijsstijgingen... verwachten ze de komende maanden tot wel 15%. Procent. En dat ja, heeft ja. een impact van zo'n 5% procent op de uh, omzet uh, van, de, van het bedrijf olie met name, maar ook graan, vetten... En dat melk. komt allemaal nog dus. Dat zit er nog aan te komen. Dat is al begonnen natuurlijk. Denk aan de olieprijs, maar dat gaat zich de komende maanden nog verder doorzetten. En dan wil je voor een deel keer dat wel doorrekenen aan de klant. Maar dat lukt niet altijd. Dat merkte ook Procter Gamble een paar weken geleden in China. Hadden ze gedacht, we gaan de prijzen verhogen. Toen zeiden de Chinezen oh, oh, dat doen we niet. Want het is lastig voor onze inflatie. Dus je kunt niet overal zomaar de prijs omhoog gooien... wanneer je dat denkt terug te kunnen halen. Nou Via de olieprijzen zijn we precies gekomen bij de Royal Dutch Shell. Het olie- en gasbedrijf, Reus in de wereld. Ja, en die hebben te maken natuurlijk met die zwaar schommelende olieprijs. Hoe hebben zij het gedaan? Ja, nou, in hun schommelde dat gelukkig de goede kant op, want de olieprijs is zo'n 40% hoger vergeleken met een jaar geleden. Dus dat zie je ook weer terug in die cijfers. Netto winst 41% hoger naar 6,9 miljard dollar. Meer verdiend door hogere marges en dus die hogere olieprijs ja, ze zijn ook lekker bezig met het verkopen en afstoten van bepaalde activiteiten... zoals de raffinagecapaciteit. En ze zijn natuurlijk onlangs ook begonnen met het winnen weer van olie in Schotland. Oh, daar lopen ze mee binnen. Nou, dat niet echt, maar het, bedoelt, het tikt wel aan. Maar uh, het, is, het is meer een nationale trots en het levert 20.000 vaten per dag op... Uh, dan dat het nou echt zeg maar, substantieel bijdraagt. In ieder geval, goede cijfers voor Shell, voor Unilever en voor Randstad. André Meijnerwa, dankjewel.